Dit is de Bananenrepubliek. Met We Used to Be Friends. Ja, als ik die laatste uh, toon hoor, dan denk ik net als een aflevering van Veronica Mars. Ja, ik heb uh, die helemaal gevolgd. Ik heb ja. uh, al die afleveringen, heb ik volgens mij in, uh, in een paar dagen tijd gezien. En ik was ook helemaal wazig uh, daarna. En het was ook, uh, hij hield ook heel abrupt af, uh, hield die op. Ja, het was niet echt een, nee. een, een slot. Uh, of zo. Omdat uh, het, uh, vervolg, het vervolgseizoen ging niet door. En toen hebben ze gewoon zo'n zo kut einde hebben ze dan gemaakt. Ze hebben gewoon, tijdens het seizoen hebben ze gewoon een eindje eraan uh, verzonnen. Ja, dat denk zonder ik wel. Ja, want het zou, eerst zou het een derde seizoen komen en toen hebben ze het heel, heel slap hebben ze het uh, laten eindigen. Nou, nou, vooral, ja, het eerste seizoen uh, ik wel. Maar het is eerste seizoen. Ik vond het tweede en, seizoen vond ik. Uh, ja. uh, want het uh, eerste ja. seizoen zat ze zeg maar op de high school. Ja. En uh, Je vond het leuk dat ze naar college gingen. Ja. Ja, dan weet je van iets meer... Uh, wat, wat de wat de iets, tabel, ja, is iets, iets vinden, al volgroeider, ja. alles. Ja. Terwijl die acteurs al allemaal 5, 26 waren. Ja, ja zij was ja. ook wel redelijk... Uh, die, wat Kirsten wel ja. Ja, goed, die zijn ook, uh, nou ook al die afdrukken Ja. Dus. Maar goed, zo gaat dat hè. Je kan heel goed een uh, tien jaar jonger spelen en nou Ja, maar zij was ook wel heel petit, toch? Petit in de... zij was heel klein. Ja. Zij was echt super klein. Oké, ja. Ja. het overgegeven. Uh, ja, uh, moet ik wat aankondigen, want ik zie hier namelijk iets staan. Uh, van sommige mensen krijg je geld, ja. van sommige mensen krijg je respect, van sommige mensen krijg je liefde. Ja. Maar uh, van sommige mensen krijg je de sounds. En die heb ik dus gekregen van Judith. Ja, de sounds heb ik leren kennen via Judith. Zelf vindt ze er volgens mij geen boom meer aan, maar ik ben echt... Uh, <laughs> Uh, echt super fan en ik probeer ook iedereen fan te maken. Hoeveel uh, mensen heb je al overtuigd? Uh, ja, veel uh, volgens mij. Ja? Uh, of ze denken van uh, laat maar praten, ja, want ik praat er maar mee. Als je, zeg maar, als je zegt dat je zo'n kut vindt, nou, dan heb je het echt. Uh, dan heb je maar, echt maar, een ja, probleem. Je, dus je kan maar beter gewoon zeggen ja, het is tof en ik uh, ga er naar luisteren, want dan ben je ja. het met ze vanaf. Ja, Ik probeer het uh, gesprek altijd wel uh, één richting op te leiden: dat er uh, niks <laughs> beter is dan de sound. <laughs> dat is wel zo. Ja, maar uh, luister zelf: de sounds met Song with a Missing. Ja. met, are you sure? En de uh, sounds. De <laughs> sounds the sound is, the so amazing. Amazing. is dat zo mooi. Is dit een van de betere van de Sounds? Ik vond het een beetje tegenvallig ik even. Ik vond het. Mee, nou wat. Ja, sorry, uh, maar. Uh, en let een beetje op je woorden, Judith. Ja, het vond was, het nou, juist, uh, het een was een iets minder goed. Nummer. Nee, het is anders, maar daarom niet minder slecht. Diversiteit, dat is gewoon uh, het pakje van de sounds. Ja. Oké. Okay. Ik ga jullie uit elkaar halen, want. Uh, in het is uh, in het begin van de. Nee, hey, uh, Op uh, de sounds was dat toch? Ja, Ik bedankt. ben nog steeds een beetje aan het naschokken ja. van uh, uh, de hele religie. Heb jij nog eventjes naam? Uh, dan gaan we verder met de items, want het begin. Misschien kan je, je nog wel herinneren uh, van de Bananenrepubliek. Hadden we een, uh, een item over uh, het vliegveld. En dat een, een, een jong, van mij was het een jong kereltje, uh, op de terroristenlijst stond en dus werd opgepakt. Ja, ja, ja. En dezelfde uh, uitzending was volgens mij over grappen in de, in de, in de, op het vliegveld, wat je wel of niet kon halen. In ieder geval, uh, het punt is, het is weer voorgekomen. Want een zesjarig meisje mocht afgelopen weekend in het Amerikaanse Cleveland niet met haar ouders uh, mee op het vliegveld, vliegtuig. Uh, de naam van het meisje stond immers op een terreurlijst. Het meisje van uh, Indiaanse origine. Dus ja, ze dachten buitenlanden, dat is al verdacht. Alissa Thomas, dat is trouwens een grapje. Hè? Dus, <laughs> werd tegengehouden toen ze met haar ouders op het vliegtuig van Cleveland naar Minneapolis uh, wilde stappen. En de naam van het kind stond echt op een terreurlijst. En de vader van Alissa kon zijn uh, ogen niet geloven toen dochter lief als terroriste werd aangezien. En uh, ja, wat hij zei tegen CNN vertelde hij, uh, ze heeft de afgelopen zes jaar hooguit haar zus enkele keer. Bedreigd, maar dat is het. Uiteindelijk mocht het meisje op het, uh, op het vliegtuig, maar de kans blijft bestaan dat ze problemen zal ondervinden op die luchthavens. Haar naam kan immers niet van de lijst worden gehaald, omdat er ergens nog een Alissa uh, Thomas ontloopt die wel als terrorist bekend staat. Het is toch een best normale naam: is Alissa Th Thomas. Volgens ja. mij. Dat lijkt me gewoon een, uh, een naam die, die, die zoveel duizenden Amerikanen okay. hebben. Ja, maar ik vind het ook zo raar dat het een zesjarig meisje. Ja, ik... Zijn ze is dan bang dat ze gewoon de identiteit uh, van diegene. Ja. Ik bedoel, dat ze, de identiteit van diegene is, is, is uh, bij haar is beland of zo. Dat zij onder een, een, een schuilnaam probeert te vliegen. En dat is dan die van een terrorist. En ja, dat dat die terroristen zelf die te is ook een schuilnaam. Ja, maar die is geen zes jaar, hè? Die nee, nee, nee, maar dat, het is, dan gaat het niet zozeer om het persoon, maar gewoon om de naam. En want ik neem aan dat terroristen ook niet onder hun eigen naam uh, <laughs> nee, nee, nee, hun daden uitvoeren. Dus maar misschien gaat... kun je dat beter het beste wel doen, want dan sta je niet op die lijst. Ja, dan... Ja, blijkbaar. Maar ik vind het echt raar, hoor. Want... Uh... Dan is dat zo'n systeem en dan zit je dan gewoon in en dan uh, ook al ben je nog een embryo je bent dan ja. toch gevaarlijk ofzo. Ja, het staat ergens zo neer. Het is totaal amateuristisch systeem eigenlijk. Het, ja. het, het komt dus redelijk vaak voor. We hebben het uh, hier eerder besproken. Als je je leest het ja, En uh, ja, ja. We zijn altijd zo maar met ja. items. Maar ja, aan de andere kant, veiligheid is ook belangrijk hè? Nou, het begint steeds vroeger. Dat is ja. wel zo. Het begint steeds vroeger. Uh, volgens mij gaan we meteen over naar, uh, naar, naar, naar, naar de naar Beller. Geef een live in, jij weet het verhaal. Ik hoor al wat. We hoor al wat. Ja, ja uh, we gaan uh, vanuit, vanuit de studio gaan we een kijkavond in. In het huis van Pim Dings. En uh, ik weet niet. Het is een hele geliefde kamer. Is, wat is het voor kamer? Nou, wat is het voor kamer? Het is een kamer in de Lange Hezelstraat en we hebben nu een kijkavond en het uh, is erg gewild, geloof ik. Ja, en uh, waar zitten jullie nou binnen? Of <laughs> buiten? Ja, we zitten nu lekker op het terras, want in de kamer zelf vonden we het te warm met het weer. Dus uh, we zitten nu lekker op het terras en iedereen komt gewoon, uh, komt gewoon langs. Uh, is, dat een, uh, is dat een mooie kamer ook? Ja, het is een hele mooie kamer. Je hebt heel mooi uitzicht over de Lange Hezelstraat en uh, het is natuurlijk een heel leuk huis om in te wonen. Uh, Jij ja, had me even verteld uh, dat het spookte in je huis, of uh... Het spookte, ja ja ja, rond drie uur s'nachts dan heb je inderdaad wel een soort van hele hoge vrouwenstem en die schalt dan door de gangen, dus met name, dat schrikt wel mensen af. Ja, want die is, uh, die is volgens mij uh, ergens, want hoe oud is het huis? Ja, het is een heel oud huis, want het ligt dus in de Lange en uh, dit is een van de weinige panden die inderdaad het bombardement uh, overleefd heeft. Ja. Oh, Godverdomme. Dus, uh, <laughs> Het is een heel oud huis, een van de weinige oude huizen nog in Nijmegen. En het klinkt niet heel erg zo, dat je in de Oh, hoort, Oh Judith. Nee, <laughs> nee dat, is, dat is niet wat, dat, de, de, ze zegt verder niks, maar het zijn gewoon enge geluiden. Maar of... ah, dus, uh, het, ja. het is overduidelijk dus een, een, een ziel die geen rust kan vinden. Het is een ziel die geen rust kan vinden en die spookt af en toe inderdaad door het huis. Dus om drie uur s'nachts hoor je dan een hele hoge stem en die schalt erdoor. Dus het schrikt mensen die op de kijken komen wel af. Maar ja. af en toe om, steeds om drie uur s'nachts. Ja, af en toe een geest. Ja, meestal is hij gewoon heel rustig, dus dan kun je gewoon lekker slapen. En dan loopt ze daar door de gang, uh, gangen te, te, te schrijden. Ja, of te gewoonen. Een beetje door de gangen. Met zo'n dure deunen. de oude bewoners hier. Maar zij vindt pas rust als zeg maar een, uh, als ze een nieuwe bewoonster wordt geofferd. Een <laughs> nieuwe bewoner wordt geofferd. Nee, zo ver hebben we niet willen gaan. Maar ik denk als, als, als we een beetje de rust in huis weer uh, dus als alles weer in balans is. Ja, hebben jullie je keuze al gemaakt? Nee, de keuze is nog zeker niet gemaakt. Er zijn nu nog een paar kandidaten die komen langs. En iedereen is eigenlijk heel erg leuk, dus het is lastig om een keuze te maken. Uh, is iedereen uh, heel erg leuk? Maar, uh, oh, jij staat er ook bekend dat jij al snel mensen leuk vindt, hè? Uh, uh, ik sta erom bekend dat ik al snel mensen leuk vind. Hm. Nou, ik ben op zich wel kritisch. En okay. waar let je nou zo hoor. Maar tot nu toe, tot nu toe, er waren een aantal hele leuke kandidaten. Sommige iets minder, maar over het algemeen... Goeie oost. Ja, maar mensen kunnen buiten zichzelf treden. Hè? Als ze een kamer leuke kamer kunnen krijgen. Zeker uh, met, dat historie, uh, met de historie van jouw pand. En zeker met ja, de ja, locatie. Ja, ja. Die... ja dit, dat is natuurlijk altijd lastig. Maar heb jij daar tips voor? Uh, hebben jullie daar tips voor? Van uh, hoe je nou echt uh, tot mensen door kunt dringen? Want mensen kunnen natuurlijk inderdaad om een kamer graag willen een soort façade opwerpen. Hè? Nou, wat wij, uh, ja, mijn ervaring is dat wij de drie weken voor de Kijkavond maakten wij niks schoon. En de, zeg maar degene uh -huh. die uit zichzelf begon op te ruimen, die kreeg dan altijd kamer. Oh, dat is wel een goede. Misschien moeten we dat hier ook doen. Ja. Dat ja, vind maar, ik een goede tip. Maar uh, we willen je nog uh, bedanken voor de uitnodiging van het, uh, van het leuke Kater- of Vlatenfeest. Uh, ja, wat hebben we graag gedaan. Leuk ik, dat jullie gekomen zijn. Ik had een ontzettende kater. twee. Nou, misschien af, wel af, de af, grootste. had hij al een kater. Ja. En uh, wat vond jij ervan, Jonas? Want jij zat, uh, uh, vrouw, de vrouwelijke studenten, zat jij met uh, chirurgische precisie met je ogen uit te kleden. Ja, en, ik, hopelijk kon je daarvan meegenieten. Maar, ja. Uh, ja, je het was een goede smaak. Het was toch een hartstikke tot feest. Uh. Hoe lang zijn jullie nog doorgaan nadat wij weggingen? Waarschijnlijk ja, we, we moesten op een gegeven moment de underground uit. Maar toen was het wel al, ik denk 20 over 3 of zo. Maar het was ook wel tijd dat het afgelopen was, denk ik. Want iedereen was wel redelijk uh, instabiel door alle drank. Ja, bij mij kon er alleen nog maar uh, alcohol bij via een infuus. Want uh, ik zat echt kop ja we houden, ons aan, we houden ons aanbevolen bij de voor de stad van het nieuwe seizoen voor een feest. Ja, misschien moeten we inderdaad, moet Campus in beeld bij het nieuwe seizoen ook gewoon even een soort welkomstfeestje geven. Om een uh, soort uh, definitie neer te zetten wat dan een goede kaper is. Nee, dat komt onzin. Uh, maar uh, misschien is dat wel een leuk idee voor volgend jaar dat we ook bij het start van het collegejaar ook een feest gaan geven. Uh, je bedoelt uh, volgend schooljaar, bedoel je? Ja, volgend collegejaar, dus in september. Ja, ik uh, vind dat een uh, heel goed idee. De beste uitvinding uh, sinds het wiel. Misschien wel een betere uitvinding. Nou dat weet ik, maar het was wel. Het, ja, leuk als afsluiting. Ik vond het ook heel tof dat er zoveel mensen gekomen waren. En ik denk dat het ook wel iets is dat moet groeien, natuurlijk. Maar ik vond het wel. Uh, ja, ik was heel blij met iedereen die er was. En volgens mij heeft iedereen zich ook wel echt heel erg vermaakt. Dus uh, nou, wat ja, ik... iedereen die gekomen is bij deze, van harte bedankt. Ja, en ik wilde ook nog even zeggen dat het een hele leuke en gezellige samenhorige club is, Campus in Beeld. Jawel hè? Ja, met, ja, eh, met jou als uiteraard als straalelijk middelpunt. Pardon? Ja. Dus mag je daar even reclame voor maken, want we zoeken nog even nieuwe redactieleden. Dus als er oh, ja, ja. zijn die, die naar jullie programma luisteren en die denken, ik wil ook televisie maken. Dan moet je gewoon even mailen naar campusinbeeld.gmail.com. En uh, dan kom je gewoon een keer langs, want en het is hartstikke tof, en het is dus inderdaad, zoals jullie zeggen, heel gezellig. En als nou iemand uh, reageert die, laten we zeggen, 47 jaar oud is? <laughs> uh, hoe oud? 54? Hoe oud? <laughs> ik, ik, ik, ik, ik noem maar even een, een, jaar, uh, een jaar, 47, ik noem maar wat. Het moet heel, wel een student zijn heel, heel. hoor. O, ja, ja nou, zolang diegene heel, nog studeert, maar, is hij welkom, hè, want maar, het is een studentenprogramma. Stel, zelfs ook als hij een groen petje draagt. Zelfs dan ook niet. Ik heb geen aspiraties om bij Campus in Bel te komen hoor, Jonas. Totaal niet? Nee, helemaal niet. Ik oh. nee, heb je eigen radioprogramma. Ja, ja, voor jou zou dit niet uh, slecht zijn, Jonas, een beetje nee, maar, tussen, uh, en, tussen en, de en, inspirerende en, mensen. Ik bedoel, je bent toch een soort van fenomeen op de Nijmegense radio gebleken in de afgelopen uh, half jaar. Misschien dat, dat ja. ook nog mensen nog wat, wat we willen zien van jou. Nou ja, je hoort de Pimmetje. Ik, gewoon, uh, ik zou dit niet serieus op Ik heb een kondom gave in. Waarom? Sorry, wat zei je, Pim? Ik zei, misschien moet u gewoon een soap rondom Geven. Ja, dat is ik heel goed idee. Ja, dat moeten we doen. Het is een echt bescheiden je weet het. <laughs> het fenomeen. En dan kunnen we mooi die, die date erin verwerken. Want we hadden al eerder besloten dat Gaven een mooie blind date moet gaan houden in de komende weken. Maar, dus Pim, als je nog een leuke dames weet, van minimaal 35 jaar weten we nu... Uh, of, als... Er zijn er nog andere eisen behalve de leeftijd? Nee, totaal niet. Ja, ze ja. dus moesten een baan hebben. <laughs> Nee, maar ja. een, ja, een goede baan, ja. Goede baan. goede baan en minimaal 25 jaar. 25. Nee, tussen tuss tuss de 35 en 36. Ja. Min Oké. Okay. <laughs> nou, als ik iemand vind, dan uh, stuur ik het door. Ja, maar even ik nog een vraagje aan jullie. Want hoe lang gaan jullie nog door met het uh, programma? Hebben jullie niet bijna een zomerstop? Uh, ja. Ja, wij gaan tot 14 uh, juli gaan wij door. Dan hebben wij een, okay. uh, een ja, laatste uitzending. En uh, daarna gaan wij ook genieten van een uh, welverdiende maar, vakantie. <laughs> Gaan jullie ook iets speciaals doen met die laatste uitzending? Dat kan ik wel zeggen. <racht> ja, maar dat, dat, dat is toch wel een beetje geheim. Bedankt, Pim. Oh, oké. Okay. Ja. Maar goed, euh, dan mag ja. of ik wel vertellen. Uh, Pim, in ieder hartstikke bedankt dat je weer even aan het telefoon uh, ja, wilt komen. Uh, succes, ja, graag, uh, succes. Ja. Met ja, we gaan het snel ja. verder met de kijkavond. Okay. Moet u vanavond ook nog rondkomen? Ja, moet vanavond rondkomen dan wordt iedereen teruggebeld. Ik ben heel benieuwd wie het nu uh, daadwerkelijk uh, gaat worden. Het is spannend, want we hebben heel veel leuke, uh, leuke mensen op bezoek. Stiekem heb je toch al een voorkeur op dit moment. Dat kan niet anders. Oeh, dat vind ik lastig om me daarover uit te laten. Okay. Okay. Maar uh, vertel alvast of het een jongen wordt of een meisje, want dat weet je alvast. We zoeken alleen maar meisjes nu. Of oh. dus één meisje. Oké. Okay. Nou, uh, heel veel succes. En uh, degene die Bosma in de kamer krijgt. Bij die gillende, gillende vrouw. Die gillende keukenmeid om drie uur s'nachts. Ja, ik uh, wens diegene alle best. Maar het is vooral heel leuk, natuurlijk. Pim, wat vind je trouwens van de sounds Toen, even tussendoor? What, waar, the wat vind je? Nee, uh, je kent het niet, hè? Dus misschien moet je... Nee, nee, nee. Dus misschien... Ik heb niet over alles een mening. De volgende keer als je Gavin uh, spreekt, moet je maar eens die woordjes sound va va laten vallen en je komende drie uur heb jij een gesprek <laughs> Oké, okay, dat is goed. Ja. Dat zal ik doen als ik hem de volgende keer tegenkom. Dat is goed. Nee, dank je Oké, okay. jongens, nee, uh, succes daar. Tot Fijne weer, avond, succes. Eh, uh, uh, ja. Na Naar dit mooie uh, tussenblikje, het leek maar dat we een nummer gaan. Uh, Kom ik het nog aan, één van jullie? Of moet ik het doen? Uh, doe jij maar, Jonas. Oh, dan is het net met Psycho Killer. is dat, attack attack zelfs, met shut your mouth. uit op je, zei Judith. Ja, ik heb ze hier alleen niet liggen. Okay, nou, dus uh, jij mag. Dan. Dat steek dat ik van wel. Ehm, um, nou, een nieuw besluit van de, van de Chinese overheid is om het online daten voor militairen te gaan verbieden. Uh, het heeft toegeleid dat Chinese militaire officieren het koppelen van vrijgezellen aan een taak op het pakket hebben toegevoegd. We hebben het al over het gehad De ja. velhebbers van het uh, 2,3 miljoen sterke People's Liberation Army uh, zijn nu aan het bekijken hoe zij vrijgestelde militairen aan het vertrouwen kunnen helpen. Melden de Chinese krant China Daily maandag in een rapport over de nieuwe regels. En die vertellen dus wel wat groepen wel of niet online mogen doen. Zo is onder andere het verbod op het bijhouden van een blog en uh, op internet op zoek gaan naar een baan onderdeel van een nieuwe regeling. En de angst dat een eenzaam dat eenzame harten gevoelige informatie kunnen loslaten is de reden voor het verbod. Mensen met verborgen motieven kunnen gebruik maken van de persoonlijke informatie van militairen en kunnen vormen voor de veiligheid van het leger. Dat is een officier in Tibet. Volgens de kranten China Daily. Was het nou een zoektocht op internet mogelijk om websites te vinden met daarop persoonlijke informatie over militairen en artikelen die gevoelige militaire informatie bevatten? Want in jullie hebben militairen wel geen recht om online te daten? Nou vind ik wel toch? Maar ja, je hebt ook ondanks de argumenten die uh, zo net genoemd zijn? Nou ja, ik vind, uh, ik vind dat wel een uh, inbreuk in de levenssfeer van zo'n uh, uh, militairen. Ik bedoel, een militair die kan natuurlijk ook gewoon in de kroeg iemand eh, opduiken natuurlijk, hè? Ja, als hij af, uh, je weet hoe het met die matrozen gaat, hè? Als ze allemaal ja. aan wal gaan, dan. Uh... Ik denk dat het gewoon meer om gaat dat er geen uh, persoonlijke informatie op internet van de staat. Nou, da, da, ja, dat is misschien ook zo. Nou, en dat terroristen dan kunnen zien wie de militair is natuurlijk ook, hè? Bijvoorbeeld. Ja, ja maar ja, Hoe stijl de tactische lijnen. Ja maar hoe stijg je? die lijken er allemaal op elkaar? Nee, maar eigenlijk niet. Ja, nee, nee. Yes. Maar, uh, ja, maar die vinden ons volgens nee, mij ook wel erg op elkaar lijken. Hoe ben ik er nou praktisch voor dat de, dat de terrorist eraan heeft dat hij weet hoe een militair eraan, eruit ziet? Ja, maar misschien met name dat ze dan terug te leiden zijn van op een huidige locatie en dan, ja, als je weet waar ze zijn, dan kun je daar ook een uh, georganiseerde aanstrijden. Ja, of over, over ze, over ze, over ze, ze kapen de Chinese vliegweg en dan zien ze, ah, dat is een militair en dat is een militair, want oh, daar heb ik online mee gelegd. Oh, dan hm. denk ik niet dat die met privé, of met uh, gewoon van hier... Uh, die hebben ook wel eens vakantie. Ja, ja. Oké, okay, maar misschien geven ze ook wel aan waar ze zit of zo. Misschien is dat dan wel uh, gevoelige informatie ja. ook. Ja, dat was eigenlijk. Ja, en wat dat ik ze dan bedoel. bepaalde codes uh, of zo, dat ze die. Uh, ja. bepaalde lanceercodes uh, geven. Ja. ja, gewoon van wat bij nu aan doen. Uh, ja. deze, deze, dit oh. Ja, goed. Je kan het ook ergens voorstellen. Maar goed, ja, is... oké. Okay. Ja, aan de ene kant is het overdreven, aan de andere kant veiligheid is ook heel belangrijk. Maar er, er worden ja, nu dates voor ze geregeld. Pardon? Er worden nu ook dates voor ze geregeld. En hoe, hoe stel je dat dan voor? Geen idee, echt niet. Dat, dat er ook een soort Chinese bananenrepubliek is of zo die dan uh, uh, al die militairen aan een partner probeert uh, te, te helpen. Nou, als ze allemaal zoals jou zijn dan veel ja. succes met 1,2 of 3,2 miljoen. Dat uh, moet je je voorstellen. Wij ja. waren laatst nog zeg maar, zo'n uh, zo item over, zo'n Japanse. Studenten die dan uh, als een soort uh, uh, compensatie oh, ja. voor geleden leed. Uh, wat de Japanners ja. in China hadden gedaan. Ja, die moeten ze naar die militairen sturen. Dan heb je gewoon uh, één voor al die. Uh, die komen dan wel aan een grief. 2,3 miljoen keer? Ja. Ja, dan, dan, dan kan je toch wel zeggen dat het een of, op een of andere manier uh, weer een balans is. Hè? Ja, dan is de schuld wel verheven. Ja. <laughs> Volgende item, uh, misschien? Of, uh... Uh, ja. Ik uh, vind het of iemand al wat paraat heeft. Nou, oh, even kijken. Nou, ik begin, uh, ik pak het random, pak ik iets en uh, het is in Jemen. Wie weet niet waar het ligt, hè? Hey? Oh, Jemen, dat ligt daar volgens mij in de buurt van Irak of zo. dat nou, ligt ja. in zo Irak ja. in uh, In Jemen is een 18-jarige meisje omgekomen bij een duiveluitdrijving. Ze werd gewurgd door een exorcist, dus de duiveluitdrijver. De ouders van de tino hadden zich tot de moslim-exorcist gewend... omdat ze vrezen dat hun dochter aan een geestelijke stoornis leed. De man probeerde de demonen uit het lichaam van het meisje te verdrijven... door een aantal versen uit de Koran op te dragen. Daarna kneep hij... Uh, kneep hij de keel van het meisje dicht, waarna ze overleed. Uh, dat is uh, uiterst effectief <laughs> toch? Ja. En uh, behoorlijk wat dat betreft. De exorcist die werd gearresteerd. Tot, uh, nou, dat. Ik weet niet hoe die ouders nou uh, reageren. Ja, uh, nou, ze hebben wat ze willen. Ja. Ze heeft geen uh, stoornis meer. Nee. Werkt dat, denk je, geesten uit drijven? is ook iets waar je mee wat opgevoed? Uh, nou, ik ben uh, dus wel uh, zeg maar, min of meer uh, grootgebracht met uh, Exorcist. de Exorcist. Ja. die film. Dat was dat was dan een hit toen... in jouw tijd, of niet? Eh? Was Dat was een hit in jouw tijd. Ja, dat was toen wel behoorlijk uh, eng hoor. En hij is uh, nog wel een paar keer geremaked volgens mij. Ja. En, uh, oh, oh. En daar en blijft nog steeds eng. Ja, maar het is zo grappig dat. dat de wat oudere generatie no fans, maar die vinden die film echt allemaal super eng. Ja, jullie lachten het Ik lacht me echt trots. Ja, het is film, zo grappig. In die, in die oude film gaat dat meisje dan ook zo uh, met de handen en de voeten zo achter over de grond lopen. je weet wel niet met je handen en voeten zoals je normaal doet, maar gewoon omgekeerd. Ja, dat, dat weet ik niet meer. Ik, uh, in die oude versie, er was uh, draaide haar hoofd 180 graden en dan begon ze te kotsen. Ja, dan zitten er nog steeds in. Ja, en het uh, en het was ook uh, uh, dat ze met zo'n crucifix, dat ze keihard aan, uh, zeg maar in haar kruis aan het. Uh, ja, dat was aftraps nou de... allemaal. Nou, ja, maar. <laughs> Dat soort films keek je toen in de bioscoop, hè. En want toen, was de, toen had je nog ineens video videorecorder uh, re, uh, en zo. En volgens mij was... Uh, ja, ik weet nog eens. Oh. Of er toen al internet was. Volgens mij nog ineens. Of zo. Het was echt zo lang geleden. verleden. Nee, het was nee, geen, ja, geen, maar nee, je krijgt nee. dus ook een, een soort collectieve, collectieve angst. Kreeg je. Ook een collectieve walging? Dat, dat, ja, kon, ja, het was gewoon eng. Kon, en het was ook obscuur. Zo'n bioscoop is ook obscuur in die tijd. Je mocht ook roken in die bioscoop, dus het was altijd een beetje uh, dampig en zo. Mm. En het geluid was heel krakkemikkig. Dus, uh, uh, ja, ja er uh, ja, moest veel meer uh, uit de verbeelding komen. Dus ze we... zat dan eigenlijk zo te kijken van, uh, van, oh wat eng, dit is allemaal echt. En je voelde die spanning over de hele zaal, dus dan, dan, word, je ermee, uh, ja, dan word je erin uh, mee, meegenomen in die collectieve uh, paniek. En was je er in je eentje heen? Nee, ik was toen met vrienden. Van uh, lekker stoer naar de exorcist. Dus er waren en uh... Ja. En, en bang. Bang gewoon, ja, maar ja, ja, Niet slapen of zo. Jij ging je jongenspoor gedragen ten opzichte van je vriend Nee, oh, dat niemand hadden... gedraagt ja, ze. Nee. Een gepast zwijgen. Ja. <laughs> gewoon na de bioscoop, normaal gesproken, hoor je mensen nog wel eens napraten. Maar jullie gewoon in stilte uit angst. Ja, iedereen gewoon. Iedereen, ja, iedereen was in de in, uh, onder de indruk van zijn film. Maar ik vind het nog steeds wel eng hoor. Maar uh, ik kan ook, sindsdien kan ik ook helemaal niet goed tegen horrorfilms. Horror maar we, we, we was er nog veel in nog meer? En vindt It of zo, vind je dat eng? Oh, dit vind ik een van de engste films die, de, die er zijn met die clowns. Ja. Ja, ik ben ik echt super bang het, voor clowns. Maar, ja, ja. Cl ja, clowns, heb ja. ik er met je mee, dat is een redelijk eng film. Alleen de eind vond ik wel, wel een beetje kinderachtig, want dan ging het op zo'n zilveren fiets of zo. Het werd ineens een spin. Ja. Er ja, maar dan een... de, de, de opbouw zeg maar naar het eind toe, dat was echt geniaal ofzo. Met dat bootje ook in die in de riool. Ja, ja, ja, ja. ja. Eng. Maar jij vond hem dus ook wel eng. Ja, ja toen ik hem voor het eerst zag, was ik ook zo van 14 ofzo. of zo, dus, uh, dat was zo. Maar nou zijn heel veel van die films, zoals, wat is dat, van een of zoiets? Dat is, uh... Van, uh, ja, dat moet die De eerste zo, heb je die gezien? Nee, ik, die kijk, zou ik, dan. ik wel eens wel kijken, maar daar moet, je, moet het ook bij blijven. Want de rest is allemaal echt, hoe smeriger je de film, hoe ja. beter. Maar de eerste was echt gewoon een geniaal verhaal. Want dat, dat, het ging niet zozeer om uh, hoe smerig ziet het eruit. Nee, het was gewoon echt een heel angstaanjagend verhaal. Oh. Dus ik vond het echt een hele goede film. Maar de rest daarna... is ja, dus echt, ja... Toen liep je ook in stilte de bioscoop uit na de film. Nee, maar net zoals en ik was wel onder de indruk. Want het Ach. einde is heel, heel naar. Ik weet niet of dat, je hem gezien hebt. Ik heb hem niet gezien. Maar, um, ja, het is een beetje lang om het, om het uit te leggen. Maar het, het einde is gewoon echt heel, heel eng. Maar ik zal hem... Walgelijk zelfs. Nee, maar het is gewoon, ja... Er wordt daar een man gewoon achtergelaten om, om te sterven, weet je wel. En, en, dat is, en daar heb je dan een hele film mee ja. uh, naar gekeken. Dus dan leef je helemaal mee. En dan uh, hoor je hem dus en dan uh, gaat de deur dicht, wordt helemaal zwart en dan hoor je hem nog steeds roepen. En dat is echt heel eng. Maar nogmaals, is het is echt aanraden, want het is een echt een goede film. Oh, het is niet dat je nou de laatste scène al omschreven hebt. Dus... Nee. Het <lacht> is niet dat je het plot hebt of zo. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar het opbouwde naartoe is natuurlijk ook heel geniaal. Het einde maakt niet heel veel uit in ja. vergelijking met de rest van de film. Oké. Okay. Ja. ja, en ja, ja, ja. ding is, ja, en wat, wat uh, hoe heet het Geen horrors, maar zeg maar, die, van die psychopatenfilms, daar kan ik ook helemaal niet tegen. Seven of zo? Uh, ja, daar ja, hou ik helemaal niet van. Dat is ook he? wel een beetje. Ja, ja klote film. Ja, dat, echt verschrikkelijk vind ik dat. Maar, maar dat, dat, is, dat is niet echt horror. Dat ja, is een horror Ja, maar gewoon waar mensen zeg maar vermoord worden of zo. Ik hou helemaal niet van die films. Ik vond, ik vond zelfs uh, de Joker in het nieuwste Batman film eng. Die vond ik omdat echt hij zou lief lachte. Nee, <laughs> oh. nee, nee, gewoon omdat het echt voor ja, dat is echt een psychopaat is. Ja, nou, ja, Het is een beetje in een modernere setting op het hele Batman gedeelte naden, maar dat is, ja, ik weet niet. Er lopen veel van dat soort figuren rond. En uh, Jokers. Ja, maar die uh, nog in stilte, waar uh, de angst en ja, van, de. Ja, maar de acteur die de, die de, die de speelt, gespeeld is uh, in ieder geval uh, ook, uh, in de dynamo, also, ook in het hiernaam, als van Nee, nee maar het is meer dat er, er lopen heel veel mensen rond maar die, die dezelfde gedachten hebben ja. en, en, en dezelfde haat tegen uh, ja, de samenleving en zo, waar dat ja. allemaal nog loopt te broeden. Ja. Dus, uh, ja, ik weet niet. Ik vind het dat vind ik een beetje naar een film. Ook al hou ik verder helemaal niet van Batman ofzo. van verder ook echt, iedere keer als die Batman praat, ik schotte echt zo hard in een lach. Hij praat echt zo. En dat klinkt echt nergens na. Echt verschrikkelijk. ik vind dit een beetje goal die Batman. Ja, terwijl, ja. het is Christian beeld toch? Ja, maar. Ja. Wat op zich een, een redelijk goede acteur is. Lekker maar, ding maar, nee, is nee, ik vind het geen lekker ding, maar het is wel een goede acteur. Een maar, dieren, en, uh, die ook. In, in, in Batman is hij dus echt, vind ik hem heel erg slecht. Die lijkt me ook zo'n Christian Bale. Christian Bale, nee. Oh. Maar goed. Heer een Danny De Vito. Uh, ja. Oh, ja. Meer en okay. Danny Defito, hè. Maar mm. is trouwens ook echt een hekel aan heb. Goed, ja. die speelt ook in de Batman hè? Als ja, Pink ja, Pink maar Pink was, maar. ja, maar die, die kijk ik niet. Is, ik heb sowieso echt niks met Batman, maar ik, ik had toevallig met een vriend die film gezien. Dus toch ja. Die Joker was toch wel. Uh, ja, ik, zie, ik zie ook wel zeg maar, meer series uit uh, mijn jeugd jeugdreview uh, passeren. Zoals uh, Nightwider of zo. Dat is echt een belachelijke serie. Of... Uh, <laughs> Of, de, 18, de a niet je ja, echt verschrikkelijk gewoon. Maar ze hebben geen creatieve nieuwe idee meer. Nee. De, de, de goede ideeën die worden, dat worden de indie films, maar echte Hollywood films, dat is allemaal wat allemaal al een keer geweest is. Net ja. ja, zoals met tv-series, ik bedoel, maak ze nou tegenwoordig een Alfred Jodocus pak of een uh, Snor of nee Snorkers was ik niet echt fan van, maar Ofide en uh, dat soort dingen zie je niet meer. Er is nu allemaal nee. van de Japanse... Ja, maar ook allemaal 3D, is dus ja. het uh, nee, een beetje jammer. Maar goed, dat zegt ze dus ook over twintig jaren over de huidige tekenfilms, van vroeger was dat maar beter. Maar ik kan me niet voorstellen dat de huidige telefoons zeggen dat dat beter was. Nee, Ja, Het kan ook wel zijn dat ze over twintig jaar weer zijn aanbeland bij Calumero en de familie Barbapapa. maar dan een beetje remake. Ja, laten we het alleen maar hopen. Maar dan helemaal gerestyled natuurlijk. Weet je, iets dunner, louder, <laughs> ja. iets lauter, eh, iets flitsender allemaal. En wat je al, al eerder hebt geopperd dat je zo'n uh, bril opzet dat je net uh, is alsof je een bappa papa, -papa lang ja. rondloopt. Nou, er is wel één serie trouwens. En, uh, Cat Weasel, Ik weet niet of iemand het ooit wel eens heeft gezien. Ik ken niet maar I am Weasel. I am Weasel. Oh, okay. Dit vond ik net zo leuk. Nou, uh, Cat Weasel, dat is uh, gaat ja, Cat Weasel gaat over een, uh, een tovenaar zeg maar die dan uh, uh, via, een, uh, via een ongelukje dat hij dan uh, zeg maar in de toekomst terecht komt en uh, ja, dat, is echt, uh, dat is echt ja het is wel echt 70 jaren maar het is echt zo goed gespeeld en uh, Floris dat was ook een goede serie ja maar net aan het begin dat yeah. ja, was, er, er was er de, de als er één serie was uit die generatie iedereen zag altijd Floris ja ja ja Floris maar Kettius uh, is een hele, hele goede dat, dat is ook nu is dat goed dus, uh, omdat het gewoon, uh, de humor is echt uh, heel erg brits. dat is echt tijdloos, dat dus is gewoon Ja, en uh, ja, Monty Python ook. Mm. Dus, uh, het is ook heel droog ofzo, dus uh, eigenlijk toen keek je meer naar het verhaal, zeg maar, uh, uh, uh, wat er zich afspeelde, maar als je, ik heb het laatst heb ik een of twee afleveringen gezien per ongelukken, per ongeluk, mm -hmm. omdat het, uh, en toen zag ik eigenlijk dat er heel veel humor in zat. Mm -hmm. en, uh, Geniaal gespeeld ook. Dus soms is het wel goed om uh, ja. jaren daarna nog eens een keer een serie van vroeger terug te kijken. Dat ja. is misschien een heel erg andere dingen. Ja, want die, dat is dan uit je kindertijd, weet je ja. wel. En dan zie je het met de ogen van een volwassene en denk je, hey, daar is het eigenlijk veel beter van elkaar dan ik dacht. Grappig hoor. Ja, dat is een goede keer. Ja. Ja. Ja. Tijd voor muziek, maar ik weet niet welke muziek. Het uh, is uh, The s met Shake Shiver Moan. Mm. sluit maar af snel geven voordat we helemaal weer uh... oh uh, nou de <laughs> tijd gaat weer super snel als, uh, als het gezellig is ja en uh, ja tot uh, volgende week bij de bananenrepubliek ja doei van helaas uh, van Jonas en Judith? Ja. En uh, ik? Wat ik wilde zeggen, er is helaas nog geen uh, inventatie om. Uh, oh ja, dat is te beter hoor. Ik komt goed, er... komt goed, Kevin. Niet ah, geschreurd. Ja, maar we gaan het maken. Ik heb toch vakantie niks beters te doen. Jij krijgt een date. Straks heb ik hoge verwachtingen. En dan moet jij het straks wagen maken als niemand zich aanbiedt. Judith? Nee, dan uh, stuur ik mijn Na... moeder wel. Claudia. Is het iets meer in de leeftijdscategorie? Claudia. Kevin en Claudia, klinkt mooi. Dat klinkt mooi. Maar het komt helemaal goed. Hoe zullen we onze kinderen gaan noemen? Claudia? <laughs> Let me just go with the right but this me just the Academy S with uh, Attention. Attention, attention, may I have all your eyes and ears? To the front of the room if, for me, if only for one second. This table is taking its turn for the worst. Rock bottom and over the edge. Well, it's not like it hurts that much anyway. Upside down. We're not